Goedemorgen, ik ben Dilkert Eerstra. dit is het nieuws van NOS op 3. Op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten... staan mensen stil bij wat er is gebeurd. De misdaadjournalist was gisteravond te gast bij RTL Boulevard... in Amsterdam, in de tv-studio. En toen hij na de uitzending zijn auto uit de garage ging halen... werd hij op straat van dichtbij neergeschoten. We weten niet precies hoe het nu met hem gaat. De minister Grapperhout zei gisteravond dat hij enorm is geschrokken. Laten we de politie nu ook echt goed het onderzoek doen... En als er dingen te melden zijn, dan zullen die ook echt gemeld worden. Dan laten we nu vooral zijn, die man die vecht voor zijn leven. Mijn collega Malou Petter staat in de straat waar het gebeurde en ziet mensen langslopen. Het is hier eigenlijk nog vrij rustig op deze woensdagochtend. De straat is helemaal vrijgegeven en het zijn echt de mensen die vroeg naar hun werk gaan. De bouwvakkers, de mensen die hun hond uitlaten, die hier langskomen. De eerste bloemen zijn al wel neergelegd. Er staan ook kaarsjes en er liggen lieve briefjes met steunbetuigingen. Na de aanslag zijn drie verdachten opgepakt. Een van hen werd in Amsterdam aangehouden. De andere twee werden klemgereden op de snelweg. Daar zat waarschijnlijk ook de schutter bij... De politie onderzoekt nog waarom Peter R. De Vries gisteravond is aangevallen. En er is ook nog ander nieuws. Veel ondernemers die aan het begin van de coronacrisis steun aanvroegen... moeten die terugbetalen. Vier op de vijf moet alles of een deel terugstorten. Omdat hun zaken toch niet zo slecht deed als ze van tevoren dachten. Vooral dierenartsen en ICT'ers kwamen best goed door de crisis. En Italië is de eerste finalist van het EK Voetbal... Tegen Spanje bleef het na 90 minuten en de verlenging gelijk, maar ze wonnen uiteindelijk na strafschoppen. Onder meer in Rome stonden Italiaanse supporters bij grote schermen te kijken. I really love this game and I knew for sure that Italy was going to qualify for the final. And I'm very, very relaxed. And I'm sure it's coming home to Italia. In de finale speelt Italië tegen Engeland of Denemarken. Dat wordt vanavond beslist in de andere halve finale. Het weer best wat zon vandaag op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files worden korter en de vertraging neemt af. Je hebt alleen nog vertraging op de N205. nieuw richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem staat een file van 3 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten onthoudt.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 Als Roxy Music in 1983 uit elkaar viel, richtte Brian Ferry zich volledig op zijn solo-carrière. Hij zong nummers van Roxy Music, klassiekers uit de jaren 30 en nieuwe nummers. Uiteraard kennen we hem van Let's Stick Together en The Price of Love. Don't Stop the Dance is veel minder bekend. play. to love. 75 in een notendop. Nederland kampt met een groeiende werkeloosheid. Veel bedrijven moeten de deuren sluiten. En Nederland krijgt te maken met gijzelingsacties door Zuid-Molukkers. Er vallen doden bij de kaping van een trein bij Wijster. Surinamers verlaten massaal hun land en komen naar Nederland. Amerika trekt zich definitief terug uit Vietnam. In Wenen worden de deelnemers aan een OPEC-conferentie... onder wie 11 ministers van OPEC-landen gegijzeld... Door Palestijnse terroristen. Muzikaal gezien doet Nederland het goed op het Europese Songfestival, want T.Chin wint met Dingedong. Triple Play, een greep uit het verleden. Shirley and Company scoorden in 1975 hits met You Sexy Thing en Shame, Shame, Shame. We'll <laughs> I'm trying De vier zussen Katie, Christy, June en Kim Forrester zijn afkomstig uit Georgia. Hun muzikale debuut maakten Katie en June met optredens bij godsdiensten en feesten. Spoedig vervoegde Kim zich bij de groep en uiteindelijk ook Christy. I Fell In Love Again Last Night bereikte zelfs de eerste plaats. Just In Case en You Again scoorden ze wederom nummer 1 iets. De laatste jaar is het stil geworden rond de Forrester Sisters. suddenly decide to give me one more try. I'll be waiting in the wings, just looking for a sign, just in case you change your mind. Nummer 1, Country Hits van toen. Nederpop is een verzamelterm binnen de popmuziek gemaakt door artiesten en bands uit Nederland. Nederpop is een Nederlandse term die halverwege de jaren 70 van de 20 e eeuw werd uitgevonden om de Nederlandse popmuziekwereld van de jaren 60 en 70 te beschrijven. Enkele belangrijke representanten zijn de Motions en T-set. Daartussen zit Caro Emerald geklemd met The Night Like This.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 beste dat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 Seekers. Vanaf 1967 staat deze Queen of Soul ferm in de muziekgeschiedenis. Haar eerste hit is Respect. Ook Spanish Harlem met een grote hit. Tot slot horen we Rita Franklin met Think.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 In de Spotlight. In 1962 kregen Gary en de Pacemakers een contract bij manager Brian Epstein als tweede groep naast de Beatles. Hun grootste hit werd You Never Walk Alone, tegenwoordig het live lied van Liverpool en ook veel gehoord in de Kuip. Gary is onlangs overleden, vandaar dit blokje. Luister ook naar How Do You Do It en Ferry Cross the Mercy. golden sky and the sweet that road, passing through it. Suppose that you think you're very smart but won't you tell an arrow passing through it Suppose that you think you're very smart freeway